6 uur. Het NOS Journaal. Gert Kluk. CPB-cijfers lekken uit. Daling koopkracht, stijging werkloosheid. Tientallen doden bij aanslagen in Irak. En golfer Joost Luiten wint KLM open. Het weer. Vanuit het noordwesten toenemende bewolking. Vanavond regen. Er Zat een krachtige wind aan zee hard. Vannacht trekt de regen weg. Morgen opnieuw buien met af en toe zon. Het wordt dan ongeveer 14 graden. Dinsdag is het Prinsjesdag, maar zoals elk jaar lekker kabinetsplannen uit. En ook dit jaar. RTL kwam vanmiddag als eerste met de doorrekeningen van de kabinetsplannen van het Centraal Planbureau. Politiek verslag heeft Peter Blok. Jij hebt je bronnen ook gesproken. Wat zijn de belangrijkste cijfers? Uh, nou, de belangrijkste cijfers zijn natuurlijk de koopkracht. We weten het allemaal, het kabinet gaat flink bezuinigen en staat de koopkracht onder druk. Onze koopkracht gaat er met een half procent op achteruit. Voor volgend jaar was eerst een flinke economische groei verwacht. Maar ja, het zit uh, wereldwijd tegen, dus ook in Nederland. De economische groei in 2014 is nog maar een half procent. En het begrotingstekort loopt toch weer op, blijft boven de 3%. procent. 3,3 procent, ondanks zes miljard extra aan bezuinigen gingen. Dus uh, ja, de rekening krijgen we flink gepresenteerd. Doordat het slecht gaat in Nederland, uh, neemt ook de werkloosheid flink toe. 9,25 procent. Ja, en dus liggen de cijfers op straat. Het uh, is eigenlijk laat dit jaar dat dat gebeurt. Want afgelopen dinsdag gingen de cijfers van het CPB naar de ministeries. En uh, dan komen ze meestal ook bij de regeringsfracties terecht. En uiteindelijk liggen ze dan meestal uh, voor het weekend op straat. Nu dus ietsje later... Zondagmiddag was het via RTL en uh, ja, wij hebben dat zojuist dus ook bevestigd gekregen van onze bronnen... die uh, tot nu toe niet erg hapten, maar uh, nu dus uh, dit verhaal moeten bevestigen. Ja Peter, een half procent koopkrachtdaling, um, dat is uh, heel vervelend... maar een werkloosheid die tegen de 10% is, dat lijkt me een nog groter probleem voor het kabinet. Hoe zie jij dat? Ja, dat is inderdaad een, een groot probleem. Minister Asscher die is inmiddels bezig met allerlei banenplannen. Maar ja, als het slecht gaat, ja, dan verdwijnen er meer banen dan dat erbij komen. En uh, al die gesubsidieerde banen, dat, uh, dat willen ze natuurlijk ook weer niet. Het moeten echte banen worden, ja, en dat is heel erg lastig. Uh, doordat de WW-uitkeringen, dat steeds meer mensen een uitkering moeten hebben... is het al een uh, probleem en uh, moet Ascher al een miljard extra dit jaar uitgeven. Dus uh, ja, dat is... Dat is uh, erg uh, lastig voor hem. Uh, en ja, de Partij van de Arbeid wil natuurlijk zoveel mogelijk mensen aan de slag helpen. Maar ja, dat, uh, dat wordt lastig, zeker in deze economisch zware tijden. Het kabinet zal dinsdag wel een verhaal hebben. Als je ziet hoe er op deze uitgelekte cijfers werd gereageerd... op de RTL-site, dan zie je dat mensen woedend zijn. Hè. Speelt dat ja. sentiment nog een rol voor het kabinet? Uh, ...ongetwijfeld, ja. En uh, natuurlijk is het ook lastig voor het kabinet om uh, door te regeren... ...omdat uh, natuurlijk die meerderheid in de Eerste Kamer ontbreekt. Maar vooral die woedende reacties uh, in de achterban van de VVD... ...over dat uh, die 2001 euro wordt afgepakt, die heffingskorting... Ja, ...bij de Partij van de Arbeid. Uh, daar zijn natuurlijk ook genoeg mensen met een middeninkomen. Ja, en die uh, maken zich ook uh, grote zorgen. Vandaar ook dat de regeringsfracties inmiddels... Uh, op een dieptepunt staan in de peilingen. De populariteitsprijs, die gaan ze zeker niet uh, halen. Maar het wordt ook lastig om uh, verder te regeren met uh, zoveel tegenwind... en dus ook financieel-economische tegenwind. Peter Blok over de doorrekeningen van het CPB... over de kabinetsplannen die dus dinsdag op Prinsjesdag officieel worden gepresenteerd. In Beieren, in het zuiden van Duitsland, zijn vandaag verkiezingen gehouden voor het parlement van de deelstaat. Zojuist zijn de eerste exit polls naar buiten gekomen. Correspondent Wouter Meijer. Beieren, Beieren, daar regeren de Christen Democraten altijd, het CSU. Um, hoe hebben ze het gedaan? Ze hebben het erg goed gedaan. Uh, ze zijn terug bij de absolute meerderheid. Ze krijgen 49% van de stemmen. Waarom omdat er natuurlijk ook mensen op partijen stemmen... die niet in het parlement komen, heb je dan meer dan de helft van de zetels. Dus ze kunnen weer de komende vijf jaar in hun eentje regeren. Uh, vijf jaar geleden waren ze die absolute meerderheid kwijtgeraakt. En nu hebben ze hem dus weer terug. Uh, dat is natuurlijk een enorme uh, ja, wind in de rug voor de partij van Angela Merkel... waar volgende week natuurlijk landelijke verkiezingen zijn in Duitsland. De andere partijen, FDP, Liberalen, waar ze mee regeren, hoe hebben die het gedaan? De FDP is uh, nog verder weggezakt dan sommige mensen al hadden gevreesd. Onder de kiesdrempel van 5 procent komt namelijk uit op 3. Uh, dus dat wordt een hele spannende strijd voor de FDP... om dat landelijk nog terug te halen. Uh, Want voor veel mensen moet het ontzettend frustrerend zijn, zo'n uitslag. De SPD, de grote uitdager eigenlijk van, van Merkel landelijk... en van de CSU in Beiren, maakt een hele kleine winst. Van 18,6 hadden ze vijf jaar geleden, Naar 21 procent. Uh, de, de benchmark lag eigenlijk een beetje op 20 procent. Daaronder zou men zeggen dan... Hebben ze toch heel weinig gepresteerd. Nu op 21 procent uh, ja, iets beter dan verwacht. Dus dat is een klein beetje wind in de rug, ook landelijk voor de SPD. FTP doet het dus slecht in beieren. Uh, heeft Merkel de FTP nodig volgende week? Moet die partij de kiesdrempel halen, zodat Merkel weer kan gaan regeren? Nou, ja, Merkel kan ook anders met een andere partij gaan regeren. Bijvoorbeeld met de SPD. Weer in een grote coalitie zoals haar eerste kabinet. Maar ze heeft zelf de hele campagne de afgelopen maanden gezegd... dat ze graag met deze coalitie door wil gaan met de FDP. Uh, dus dan uh, moet ze die partij in ieder geval een beetje vriend houden... de komende week nog in de campagne. Uh, ze kan natuurlijk niet openlijk oproepen aan haar eigen achterban... Om dat een aantal mensen dan maar op de FDP stemt... om met een solidariteitsactie die de partij boven de 5% te halen. Uh, maar die angst bestaat natuurlijk wel bij de, de, de CDU... dat uh, een aantal kiezers over zullen lopen... En verder moet Merkel de komende week zorgen dat haar eigen kiezers niet in slaap vallen. Niet naar dit enorme feest in München wat vanavond los zal barsten. Denken van ach, haalt onze beweging, onze christendemocratie, haalt het wel. En dat de mensen thuis blijven. Dus zij moet stug door blijven gaan en haar kiezers scherp houden. Dank u wel, Wouter Meijer. Het akkoord dat Rusland en de Verenigde Staten hebben gesloten voor Syrië... moet een les zijn voor Iran. Dat zei president Obama in een interview met Amerikaanse zender ABC.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 De lijsttrekker en fractievoorzitter van de VVD in Roermond... Dreep Peters stelt zich toch niet verkiesbaar... voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar. Peters geeft morgenavond een toelichting aan de leden... waarin hij zijn vertrek eh, nader toelicht. Ook andere kandidaten die op de groslijst staan trekken zich terug. De VVD in Roermond heeft veel kritiek gekregen... sinds bekend werd dat oud-wethouder Jos van Rij... op de groslijst was gezet. Deze VVD'er wordt verdacht van corruptie. De kritiek is volgens provinciaal voorzitter Peter de Koning... de aanleiding voor de terugtrekking van de VVD'ers. Wat ik tot nu toe weet is dat uh, de mensen die dit betreft... Uh, kennelijk moeite hebben met de uitspraken die zijn gedaan... door uh, premier Rutte, minister uh, Schultz van Haag. Uh, En dat verwondert mij wel, want de uitspraken die die twee hebben gedaan zijn helemaal in lijn met de uitspraken die het congres van de VVD... in het voorjaar in Maarsen hebben gedaan. In Maarsen voeren de VVD een integriteitscode in... waarin staat dat leden bij verdenking geen kandidaat mogen zijn voor verkiezingen. Tegenover de NOS wil Peters niet zeggen of hij zelf aan de verkiezingen meedoet... met een nieuwe partij. Bij een serie bomaanslagen in Irak zijn zeker 48 doden... en ruim 150 gewonden gevallen. Er ontploft de autobom in zeker zeven steden... waaronder Hilla, Iskandaria en Bagdad. Vooral chiëten waren het doelwit. De aanslagen zijn niet opgeëist. Mogelijk zijn ze gepleegd door de Soenitische Islamitische Staat van Irak, een lokale tak van Al-Qaeda. Dit jaar zijn in Irak zeker 5000 mensen bij aanslagen om het leven gekomen. Dit is het NOS Journaal met Gert Kruk. Bij een grote vechtpartij tijdens een voetbalwedstrijd in Hedel is een grensrechter lichtgewond geraakt. Vijftien politieeenheden uit Brabant en Gelderland moesten eraan te pas komen om de vechtpartij te beëindigen. Tijdens de wedstrijd liepen de gemoederen zo op... dat de wedstrijd korte tijd werd stilgelegd. Nadat de wedstrijd was hervat en een overtreding werd begaan... gingen spelers met elkaar op de vuist. Ook het publiek mengde zich in de vechtpartij. Een grensrechter raakte hierbij aan zijn ogen wond. De speler die de grensrechter aanviel is aangehouden. De politie sluit meer aanhoudingen niet uit. Lange rijen stonden vanmiddag voor het Natuurhistorisch Museum in Rotterdam. Allemaal mensen die een fossiel wilden kopen voor 1 euro. Vooral ouders met kinderen. Het museum wil van de enorme hoeveelheid bot af en organiseerde een verkoop. Met succes constateerde Turie van Rijswijk. Je hebt van die knobbeltjes hier op je rug zitten, hè? Zo, die knobbeltjes. Nou, zo'n knobbeltje is dat. Maar dan van een mammoet. Ja, dit is een stuk van een schede van een mammoet. En dat is waar de slagtand in zat. Waarschijnlijk zo hier. Hoe weet je dat? Um, dat heeft hij verteld. Heb jij wat met botten en zo? Um, nou, niet echt. Alleen ik vind geschiedenis wel heel leuk en man moeten ook. Dus daar nou, heb ik wel iets heel gaafs gevonden, dus daar ben ik wel blij mee. Ja, dat snap ik. U maakt iedereen blij, meneer Reumer. U bent hier de directeur. Ja, dat is uh, ontzettend leuk om te zien hoe hier uh, echt vandaag duizenden mensen op die, uh, op die botten afkomen. En iedereen daar ongelooflijk veel plezier aan beleeft. Aan het, aan het uitzoeken van een, uh, van een stukje fossiel bot. Mammoetbot, oerosbot, neushoornbot. En waarom wilt u er vanaf? Dit wordt allemaal opgevist door vissers. Die met, uh, met netten over de, over de Noordzeebodem uh, gaan om, om, om platvissen te vangen. En die botten dan ook kunnen hun netten krijgen. Het zijn zulke ongelooflijke hoeveelheden. Er worden tonnen en tonnen uh, bot, fossiel bot, worden er uit de Noordzee gevist. Er is heel veel materiaal wat net, net, niet, net niet belangrijk of spannend of interessant genoeg is. En dat hebben we hier dus uh, dit jaar op die hoop gelegd. Zijn jullie nou al lang te wachten? Ja, 2,5 twee uur. Tweeënhalf uur? Ja, we hebben 2,5 uur gewacht. En dat hebt u er over? Nou, of de vraag is niet Eigen... of wij te over hebben. De vraag is of wij... Eigenlijk ik. Waarom wil jij 2,5 uur op een bot wachten? Heb je wat met botten? Nee, eigenlijk niet. Maar ik vind het gewoon leuk om een 10.000 jaar oud bot te kopen. En waarom? Omdat je dat niet zomaar voor 1 euro koopt. Een verslag van Trudy van Rijswijk. Col van Joost Luiten heeft in Zandvoort het KLM Open gewonnen. In de play-off troefde hij de Spanjaard Miguel Angel Jiménez af. De Nederlander genoot van het man-tegen-man gevecht. Ja, op een gegeven moment uh, hadden we nog vier holes te gaan... En ja, dan weet je ongeveer dat het dat tussen, tussen mij en Miguel gaat. Ja, en op een gegeven moment heeft Martin gewoon gezegd... veel, twee honden waarschijnlijk op de laatste vier. Toen stond ik nog wel één of twee slagen achter. Twee honden, dan win je. En uh, uiteindelijk was, uh, was gelukkig... Ik weet niet eens wat ik heb gedaan. Level par geloof ik over de laatste vier. En dat was voldoende. Um, dus ja, je probeerde gewoon echt man tegen man te spelen... en bij te blijven. En uh, probeer uh, um, ja, die voorsprong vast te houden. Of te pakken in ieder geval. Ja, wat dat betreft, als je dan een play-off wordt... Dan, dan is het gewoon spannend. De kant alle kanten op. En ja, gelukkig viel het kwartje mijn kant op. Luiter is de eerste Nederlandse winnaar van het Wolfevenement in tien jaar. In de Eredivisie klom Veen naar de derde plaats op de ranglijst In een opwindend duel met drie rode kaarten... wonnen de Friese met 4-2 van Groningen. Trainer Marco van Basten is trots op al dat spektakel in het Abelenza-stadion. Het is tot nu toe elke keer wel een, een enorm spektakel geweest. AZ thuis...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 voor verbetering vatbaar, maar het spektakel is in ieder geval wel steeds het geval geweest. In Kerkrade boekte NAC zijn eerste zegen van het seizoen. Roda werd met 5-1 verslagen. Feyenoord kwam tegen NEC niet verder dan een gelijk spel. In Nijmegen werd het 3-3. Utrecht en RKC zijn nog aan het voetballen. De slotfase is bezig. Aman Absaroglu. Ja, het is uh, inmiddels nog 5 minuten spelen hier in Utrecht. 2-1 de stand, de voorsprong voor Utrecht. Dat nu kan scoren, maar uh, daar wordt gemist door uh, Van der Stoep de invaller. Utrecht had een uh, makkelijke wedstrijd leek te spelen. Kwam in de eerste helft op een 2-0 voorsprong door twee goals van de Ridder. Maar RKC kwam helemaal uit het niets terug in de tweede helft... door een benutte vrije trap van Amieu. En zo is het toch nog spannend geworden hier in stadion Galgenwaard. Als RKC beter is en ook een aantal goede kans al heeft gekregen... niet heeft gescoord. Maar met 4 minuten te spelen kan het nog altijd hoor de Waalwerkers. Utrecht leidt nog wel met 2-1. Er is verkeersinformatie bij de AWB John Bakker. Met files op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Raasdorp, 2 km. Bij de werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, bij knooppunt Lunetten, 2 km. Een ongeluk op de A27 vanuit Utrecht naar Breda. Zorgt voor een file van 7 kilometer bij knooppunt Gorkum. De linkerreisdok is daar dicht. En dan nog een korte file op de A28 van Zwolle naar Utrecht. Bij Amersfoort 2 kilometer. De hoofdpunten van deze uitzending. De werkloosheid loopt volgend jaar op tot 9,25 procent. En de koopkracht daalt met een half procent. Dat de bronnen aan NOS na berichtgeving door RTL Nieuws. Bij de deelstaatverkiezingen in Beier heeft het CSU de absolute meerderheid gehaald. En golven jouw sluiten wint de KLM open. Dit was het uitgebreide internationaal. Zodanig de VPRO, Studio Itzeda. Nu bij Audi. Een 1,8 TFSI-E met slechts 20% bijtelling. Plus 170 PK, 125 kilowatt met slechts 20% bijtelling.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 Studio Itzerda. In deze tijd van radio en ruimtevaart... is het wonderlijk dat we zo weinig afweten van ons eigen lichaam. Luister, vrienden, graag uw aandacht voor een gedicht van Bert Voeten. Getiteld Het een Wel, Het Ander Niet. Het gieren van de tram in de bocht doet mij dikwijls denken... aan het schuren van het mes op de steen van de scharenslijper. Maar het schuren van het mes op de steen van de schaarslijper breng ik nooit in verband met het gieren van de tram in de bocht. Dank, bergvoeten, voor dit poëtisch moment. En om het vervolg van Studio Itzada vanavond handen en voeten te geven... is hier de vertrouwde stem van onze presentator, Martin... Verrek, jij bent Martin Minkema helemaal niet. Heer Kalsbeek... Wat doet gij hier? Ga jij soms? Oh, oh mijn god. Nou, succes, Gerrit. Zet hem op. Nou, dank u wel, meneer Kok. Dit is Studio Itzeda... het verhalenprogramma op Radio 1. En helaas, helaas, zonder uw vaste presentator, Martin Minkema. Die heeft zich om zijn zonde eens goed te overdenken... teruggetrokken in een klein gammelhouten huisje... aan de voet van een rustachtige berg, de St. Laurens... Goddank zit ik hier niet alleen, maar samen met Helmiet van Walsum. Hallo. Hoi. Jij weet alles van voeten. Ja. Hoe komt dat? Uh, ik ben uh, tien jaar geleden, heb ik, uh, dacht ik, laat ik eens het, uh, iets, totaal iets anders gaan doen. En naar aanleiding van veel uh, wandelvakanties die ik deed, dacht ik, ja, ik ga aandacht geven aan dat stuk van je lichaam wat zo belangrijk is. Want zonder uh, je voeten kom je nergens. En ondergewaardeerd misschien wel. En ondergewaardeerd. Bijna letterlijk en figuurlijk. Heb je nou, als jij mensen tegenkomt, Frans zomers natuurlijk, dat je gelijk op de voeten gaat letten? En inmiddels wel, ja. Ja, wat zie je dan? <laughs> inmiddels let ik meteen op de voeten. En dan, ten eerste zie ik natuurlijk hoe ze verzorgen. Wat voor schoenen ze aan hebben en als ze slippers aan hebben, hoe ze ze verzorgen. En ten tweede kan ik ook een beetje zien hoe het met ze gaat en wat voor type karakter ze hebben. Ja. ja. Weer de informatie altijd, we hebben eigenlijk. Ja, je moet niet kijken, altijd. Ja, ik kan het niet meer laten om niet te kijken. Ik kijk altijd, ja. En, ja. en de man in je leven, dan kijk je natuurlijk ook gelijk naar de voeten. Ik kijk direct naar de voeten, ja. Kan je iemand afwijzen vanwege een voet? Nee, die... nee, ik kan, nee, nee, dat kan ik niet. Ik kan nee. niet iemand afwijzen, nee. Maar ik kan wel meteen zien waar het eventueel zou botsen tussen mij en de ander. Dat kijk, kan ik wel zien. Dat is al dus heel dan handig. ben ik al gewaarschuwd. Maar uh, voeten zijn... Echt een bijzonder lichaamsdeel. Hè? Want euh, nou ja, we lopen erop en we verzorgen ze vaak niet zo heel erg goed. De hele dag in schoenen en, en een beetje bedompt allemaal. Maar voeten zijn nog meer, want jij kan, als je de onderkant van de voet ziet... Euh, dan, hoe zeg ik dat, dan, dan heeft dat een relatie met alle organen in je lichaam. Je hele lichaam is terug te vinden in de zool van je voet. Ja, voeten zijn wat dat betreft spiegels op verschillende niveaus. Dus ook je gezondheid. Dus er zitten zones onder je voeten die corresponderen met al je organen van je hele lichaam. Dus door middel van een voetmassage, voetreflexmassage, krijg je eigenlijk een indirecte totale lichaamsmassage. En ze is ondersteunend. En kan je dan ook, als ik bijvoorbeeld uh, iets aan mijn nieren heb, dat je dat kan stimuleren door mijn voeten daar te masseren? Ja, ondersteunend. Uh, ja, als Stel dat je een probleem daar hebt, dan stimuleert het je doorbloeding, waardoor het, het genezingsproces versnelt... Maar hoe zijn ze daar ooit achtergekomen? Ja, dat vraag ik me ook nog steeds af. Het is zo, het is zo oud, het is duizenden jaren. Is deze kennis al... Uh, delen we dat met elkaar? Ik ben ook heel nieuwsgierig naar de persoon... die dat ooit, ooit de eerste moment heeft ontdekt. Maar ja. een, een artsen geloven er niet echt in, volgens mij? Uh, nou, ze, het is niet een kwestie van geloven. Heel veel mensen zijn sceptisch... omdat ze zeggen van... Uh, het is niet wetenschappelijk bewezen. Nou, dan kan je je afvragen... Ja, wanneer is het dan wetenschappelijk... Hoe groot moet de groep zijn en welke test wil je doen? En er zijn heel veel die um, het geloof, niet het geloof hebben, maar gewoon de ervaring. En daar zit de overtuiging. Dus het is niet een kwestie van geloven, het is ervaren. En als je het hebt ervaren, dan voel je vanzelf dat het werkt. Dat het klopt. Dat het klopt. Want mensen over de hele wereld doen het natuurlijk. Precies, en al duizenden jaren. Maar wat is de wetenschap dan suf, dat ze dat niet herkennen? Ja, wetenschap is natuurlijk iets uh, bedachts. Hè? Je wil bewijs. Maar heb jij ook praktische ervaring mee? Dat mensen echt op vooruit gaan als je in hun voeten hebt geknepen? Ja. Kan je daar een voorbeeld van geven? Um, nou, een, een voorbeeld. Nou, er zijn verschillende voorbeelden. Het, het is heel, heel prettig bijvoorbeeld bij pijnbestrijding. Ik weet dat ik had er ooit een, mijn docent... dat was de trigger voor mij om de opleiding te doen... die heeft ooit in Beverwijk in het brandwondencentrum gelegen... en heeft heel veel gehad aan de voetreflexmassages... als pijnbestrijding. Dus de pijn werd daardoor minder... Dus heel ondersteunend. Iemand anders heeft een heel veel gehad bij het verwerken van een scheiding. En eh, daarbij veranderde zelfs de stand van haar tenen. Oh. Van kromme tenen weer naar rechte tenen. ja Dat is wel bijzonder. Ja. ja. Hey, maar um, uh, die voeten... Um, hoe, want je hebt het ook in de oren, hè? Dat, dat je het hele lichaam ja. terugkomt. En in de handen, maar hoe, ja. hoe, hoe werkt dat dan? Ja, het zit in de oren inderdaad, in de handen. Er zijn mensen die houden zich bezig met gelaatsdiagnostiek. Dus die lezen je gezicht. Of uh, die behandelen dingen in je gezicht. Of je totale lichaam, je hele houding. Ja, dus eigenlijk hoe het zit werkt, alles lichaam, zit allemaal met elkaar verbonden. Ja, het lichaam is iets wonderlijks. En de reguliere geneeskunst ja, die staat ook nog steeds voor verrassingen. En ze weten ook niet alles. Wat voor problemen kunnen mensen met hun voeten hebben? Want op zich, uh, ze worden veel gebruikt. Maar er wordt niet veel naar gekeken. Nee, als, je, als er iets mis is met je voeten, werkt dat door in je hele lichaam. Dus uh, stel dat uh, je een. Uh, stel dat je hebt een likdoren... Iets heel pijnlijks wat uh, onder je voet steekt. Dan ga je daarnaar lopen, want het doet zeer. Dus je gaat je voet anders neerzetten. Dat gaat werkt door in je benen, in je heupen, in je rug. En dat kan bijvoorbeeld hoofdpijn gaan veroorzaken. Zonder dat je door hebt dat het eigenlijk de door in hetgene is die jou zo'n hoofdpijn geeft. Dus uh, van, van de kwaad naar R eigenlijk. Ja, dat kan. En dan ja, daarom de voeten zijn echt heel belangrijk voor je totale gezondheid. Het is jammer dat we daar niet meer aandacht aan geven. Dus eigenlijk zouden mensen ook meer aandacht aan hun schoeisel moeten besteden. Goeie schoenen. Wat ik eigenlijk helemaal niet doe. Heb jij, ja. heb jij mooie schoenen? Ja, maar dat is op dit moment niet representatief hoor. Met een uh, hoge hak. Nou, oké. Okay. <laughs> Hé, hey, uh, als het over voeten gaat, dan hebben we het natuurlijk ook over voetbal. En het, uh, ik kan u melden dat FC Utrecht RKC Waalwijk... is afgesloten met een 2-1 overwinning voor FC Utrecht. Dus daar kunnen de voetjes weer van de vloer. Hé, hey, ik... Uh, er zijn ook mensen die, want jij houdt veel van voeten... maar er zijn ook mensen die houden heel veel van voeten. Die kunnen, regel, die kunnen regelrecht opgewonden raken... van een bosje fraaie tenen, of een goed gevormde vreef of van een elegante hak. En dan hebben we het over voetfetisch. En ik ben op zoek geweest bij meesteres Jacqueline... en die vertelt vanuit haar SM-studio in Amsterdam-Oost... over de voetfetischist. I know you're gonna dig this sexy. Goed, hi, ik ben Jacqueline in de volksmond. Meesteres Jacqueline. Ik heb een commerciële SM-studio, zoals dat heet. En vandaar ook de MRS voor mijn naam. Ik doe dit vak inmiddels al heel wat jaren. En op een gegeven moment krijg je door dat bepaalde groepen naar bepaalde meesteressen gaan. Om welke reden dan ook. En om die reden heb ik bijvoorbeeld best veel voetfetischisten. Ja, veel mensen die komen ofwel om getrempeld te worden... ofwel om met een voetfetisch op een andere manier bezig te zijn. Ja, dat is een van de groepen waar ik er veel tussenhaakjes van heb. Oh, yeah. Die eerste keer zelf kan ik me niet echt herinneren... maar natuurlijk zit ik sowieso al eigenlijk in een vak waar mensen wat raarder. CQ vreemder tegenaan kijken. Dus ja, alles in dit vak is mij niet vreemd. En ik ben zelf iemand die het heerlijk vindt... als er aan mijn voeten gezeten wordt. Ik vind mijn voeten mooi, ik onderhoud mijn voeten zelf goed... en vind het ook uh, prettig om mooi schoeisel scho te dragen. Heb zelf een hakkenfetis. Dus nee, dit was voor mij niet vreemd. En gaandeweg is het natuurlijk wel dat je zelf ook leert... Naarmate je vaker een voetfetish sessie hebt... ontdek je steeds meer wat met je voeten kan. Wat jij zelf met je voeten kunt. En wat de mogelijkheden daarmee zijn. Oh, God. Oh. Ja, het hangt er een beetje vanaf natuurlijk... wie de persoon is waarmee je aan de gang gaat. Niet bij iedereen kan het, omdat sommige mensen... gewoon wat meer soepele huid hebben dan anderen. Uh, maar je kunt met tenen kun je knijpen. Met tenen kun je kietelen. Oh. A to the left. Met tenen kun je strelen. Je kunt mensen op je tenen laten sabbelen. Uh, je kunt uh, je voeten gebruiken om uh, druk uit te oefenen. Ofwel op bepaalde plaatsen. Ofwel omdat je gewoon langzaam aan de druk steeds verder opvoert. En uiteindelijk over grote delen van het lichaam gewoon heen loopt. Of opdanst. Op natuurlijk wel een gecontroleerde manier, maar dat lijkt me logisch. Eén foto op je website, dan zit je met je voeten op iemands gezicht. Ja, daarmee geef ik de ander de gelegenheid om... A, heel nederig te zijn, onderdanig te zijn... Uh, met de onderkant van mijn voeten bezig te kunnen zijn. Zijn neus te verstoppen tussen mijn tenen. De geur op te uh, nemen die hij aan de onderkant van mijn voeten ruikt... Uh, de zachtheid te voelen enzovoort. Ja. Dus je moet je voet ook wel speciaal bijhouden voor? Je mag niet te veel vereeld hebben en dat soort dingen. Of vinden anderen dat misschien ook weer prettig? Uh, ja en nee. In mijn geval ja. Ik krijg, uh, ik krijg ook regelmatig mails of telefoontjes van mensen die hopen dat ik sinds kerst drie eeuwen geleden mijn voeten niet meer heb gewassen. En het liefst nog vragen of ik eerst door een, een of andere vieze container heen wil stampen voordat ik bovenop hun ga staan. Die mensen krijgen chronisch neveltrekist. Waarom? Ik weet dat dat ook bij sommige mensen een bepaalde kick geeft van helemaal niks voorstellen en vies zijn en alleen maar gebruikt worden als deurmat. Aan de andere kant, wat er met mijn voeten en dus met mij gebeurt, wil ik van genieten. Nou heb je als uitdrukking een voetveeg, hè? als iemand een voetveeg is. Uh -huh. maar gaat het vaak samen met de onderdanigheid. Het kan samenkomen. Maar hoeft zeker niet. Er zijn mensen die onderdanig zijn. En in die zin dus met voeten bezig willen zijn. Op welke vorm dan ook. Iemand die getrempeld wil worden is lang niet altijd onderdanig. Kan wel. Maar hoeft helemaal niet per se. Dat sommige, mensen vinden, overheen sommige mensen vinden het gewoon fijn om uh, overheen, om dat te voelen. Om die strijd aan te gaan. Om uh, die druk op dat lichaam te voelen. En die verbondenheid zal ik maar zeggen. En er zijn ook mensen die gewoon vanuit uh, de vet met de voeten bezig willen zijn. Die zijn niet onderdanig, maar die vinden het heerlijk om ze aan te raken... te likken, te kussen, te strelen. En helemaal niet vanuit een onderdanig oogpunt. Gewoon omdat het voeten zijn. De een heeft iets met billen, de ander heeft iets met borsten... en sommige mensen hebben iets met voeten. Oh, man. Er is niet een bepaalde overeenkomst in, in, in de zin van... het is dus duidelijk uh, beter gekleed of een andere bepaalde auto of wat dan ook. Nee, het kunnen mannen zijn, het kunnen vrouwen zijn. Het enige wat ik tenminste, uh, is mijn ervaring, wel heb... is dat je een voetfetischist al heel snel ontdekt... omdat die tijdens het gesprek meer let op je voeten dan op iets anders en kijkt als je je voet beweegt, dan valt het oog erop... en uh, met een antwoord geven, kijkt hij naar je voeten... en uh, let op als je wegloopt. Ja, in mijn beleving kun je daaraan heel snel iemand herkennen. Hebben ze ook al eens gezegd hoe dat begonnen is, hoe, hoe ze daaraan komen? Er zijn mensen die dat wel vertellen, ja. Niet iedereen, want ja, niet iedereen heeft altijd overal een oorsprong... in zijn hoofd zitten van toen begon het, nee... Ik bedoel, men, mensen die iets met, met, met, met, met, met een rollenspel schooljongen hebben... om maar een voorbeeld te geven... Euh, zijn vaak mensen die op school dus altijd zorgden dat ze straf kregen of op de een of andere manier de juffrouw op de kast probeerde te krijgen. Mensen die iets hebben met bondage, hoor je best wel vaak... dat ergens in de kindertijd ze altijd indiaantje en cowboytje speelden... en dan hoopten dat ze gepakt werden en dus werden vastgebonden aan de boom. Dus ook met voetfetichisten heb je best wel mensen... die uh, van kind af aan bepaalde herinneringen hebben... waardoor dat getriggerd is, ja die altijd zaten te kijken als mama de nagels lakte... of uh, op de hakken van de moeder gingen lopen, of bedenk wat. Maar niet altijd. Sowieso is het vaak dat mensen zich toch wel schamen. Op de een of andere manier vinden mensen het heel raar... om tegen een partner of iemand van een date te zeggen... mag ik aan je voeten zitten, vind je het prima als ik je voeten lik? Dus in dat opzicht uh, heb je een soort schaamte waardoor... He, bedoel, waardoor het al niet echt veel gebeurt, om het maar zo te zeggen... in het normale leven. En ja, het blijft een beetje, net als andere dingen in mijn vakgebied... wat ik toch wel tegenkom, in een soort hoekje zitten. Ja. Oh. Oh. Oh. Oh ik zou zeggen, probeer het een keer. En als je het altijd in je hoofd hebt gehad... en er stil van droomt en vaak jezelf betrapt... dat je naar foto's op het internet getrokken wordt... naar de hakken, de voeten, de benen van de vrouw... laat het niet alleen een fantasie blijven en een stille wens... maar probeer het een keer. Geneer je niet, gewoon doen. En wil je meesteres Jacqueline persoonlijk ontmoeten in haar SM-studio... gewoon even haar naam googlen en dan kom je snel op haar site. En die staat vol met spannende verhalen. Heb je ook wel eens voetvertisjes in jouw praktijk uh, ge gehad? Die, die wouden dat je... Nou, fetish, die maken zich niet zo snel bekend bij mij, hoor. Nee, misschien is er wel een keer een voetvertisje geweest... dat ik het helemaal niet heb geweten. De Jacqueline zei ook dat mensen zich vaak voor schamen. En er zijn ook mensen die, die voeten eng en vies vinden. Ja, ik heb gemerkt dat de meeste mensen dat eigenlijk wel hebben. De meeste ja. mensen vinden voeten vies. Ja. Wat gemeen eigenlijk. Ja, het is, uh, het is, het is jammer. Is eigenlijk. Want zo, zo vies zijn de voeten niet. Ja, ze zitten natuurlijk wel opgesloten in schoenen. Wat ervoor zorgt dat het misschien wat warmer is. En wat kaas, maar uh, echt vies. Je ja, nee. handen zijn in principe vieser dan je voeten. Want dan zit je overal aan de hele dag. Je raakt alles aan. Met je voeten doe je dat niet. Dan is er nog iets bijzonders wat jij kan. Jij kan namelijk ook karakter lezen van tenen. ja. Dat vind ik wel heel bijzonder. Karakter analyseren aan de hand van de vorm en de stand van je tenen. Ja. En het is eigenlijk een, een Nederlandse vinding, heb ik begrepen. Het ja. heeft een... Um, hoe heet die? Somoji. Imra Somoji. Zijn zoon zit bij goede tijden slechte tijden, geloof ja, ik. Ja, Ferry. En die heeft het jou geleerd? Naast, hij heeft een aantal boeken geschreven en hij, heeft, nou ja, hij is in Nederland begonnen met het oprichten van een stichting om de, zijn theorie en zijn kennis door te geven. En inmiddels doet hij dat al internationaal. Dus er zijn in meerdere landen zijn er stichtingen opgericht om zijn kennis door te, over te dragen en door te geven. Ja. Volgens mij zouden we een primeur hebben op Radio 1. Als jij, zou jij mij voeten willen... Ik je lezen mijn tenen. Ja hoor. Ik mijn karakterzwakheden blootleggen. Oké. Okay, dat... Geef jezelf maar een stukje bloot dan. Ja, kom op. <laughs> ja. Hier mijn voetjes. Ja. Ik ben nog in bad geweest. Dus. Nou, de, de, de vorm van de voeten en de tenen laat je basiskarakter zien. En wat ik bij jou kan zien aan de vorm. is dat je altijd uh, zeer vriendelijk uh, zal communiceren. je boodschappen zal overbrengen. Kijk. En uh, dat harmonie echt nummer één voor jou is. En dat je um, qua een structuur zoveel dingen leuk vindt... zoveel ideeën hebt, dat dat wel eens een beetje tot chaos kan leiden. In de zin van, um, je begint aan dit en dan vind je dat ook leuk... dus dan ga je dat ook doen en dan kan dat een beetje chaotisch in je hoofd uh, worden. Maar heb ik vrij veel eelt. En dat betekent dat ik me niet zo goed openstel, geloof ik. Nou, eelt is... Tenen lezen is eigenlijk heel makkelijk. En het analyseren van een lichaam ook. Want je benoemt puur wat je ziet. En je denkt even na over wat het fysiek betekent. Eelt is een bescherming. Door druk en wrijving ontstaat het is een bescherming. Dus op dat gebied bescherm jij jezelf ook. Maar je moet toch wel heel wat tenen hebben gezien... en karakters hebben meegemaakt... voordat je dat kan combineren tot, uh, tot een werkend geheel? Klopt? Ja, je, ja, inderdaad. Je, je, er is een theorie in de vorm en de standen. Dat is gewoon basis... Maar om nou echt het verhaal te krijgen en dat direct te kunnen zien... daar moet je wel heel wat voetjes voor zien, ja. ja want ik ga natuurlijk nu niet ontkennen dat ik een vriendelijk karakter heb... en dat ik zo creatief ben. <laughs> ja, kan je ook iets negatiefs aan mijn voeten nou, zien? Nou ja, ik heb net ook even gekeken... Je bent uh, je hebt ook een bepaalde ongeduld als het gaat over je eigen gevoelens. Je hebt haast als het gaat over je eigen emoties. Dus dat betekent in de praktijk, je kan bijvoorbeeld een bepaald verdriet uh, voelen. Uh, en dan denken van ja, uh, klaar. Gaan weer verder. Heb We gaan er wat mee doen? Dus een bepaalde ja, ongeduldigheid op ja, het gebied ik, ik, van emoties. Je moet erkennen dat het waar is. Ja, dat kan, heel, dat kan functioneel zijn. Het kan positief zijn en handig voor de omgeving... dat je niet zo lang erin blijft zitten. Maar voor jezelf kan het heel lastig zijn uiteindelijk. Als je er overheen gaat stappen. Kan je dan ook als mensen dingen vertellen die ze niet weten? Want je kent ongeveer je eigen karakter natuurlijk. Denk je te kennen. Kan je aan de hand van iemands voeten soms zeggen... van, nee, maar zo zit je helemaal niet in elkaar... Kan, ligt aan in hoeverre iemand zelfbewust is. Dus het, uh, laat ik zeggen dat het een, een gedeelte van de mensen waarbij ik een analyse maak. is het puur een bevestiging wat ze al weten. Uh, en om misschien nog heel even over een drempeltje heen te stappen. om een beslissing te nemen. Dat zie je heel vaak bij loopbaanadvies. wat ik dan geef aan de hand van de, van de voeten. Maar er zijn ook mensen die nog niet zo zelfbewust zijn. en dan kan het zijn dat of ze het niet herkennen wat ik zeg. En ik een reactie krijg, nee hoor, nee, dat hoor. is niet waar. Uh, of dat ze er echt even over moeten nadenken. En ik eventueel later, een maand later, uh, daar weer feedback op krijg... dat het wel klopte. Maar tenen liggen niet? Tenen liggen niet, het lichaam ligt niet. Nee. Nou, zijn er zijn ook mensen uh, die dansen. En die gebruiken natuurlijk heel veel hun voeten. en Dat kan volgens mij heel pijnlijk zijn. En uh, Remy van ons, uh, van Studio daar, die heeft een, een danseres bezocht. Nathalie uh, Natalie. Carlees heet ze. En die weet er alles van. Ze was jarenlang prima ballerina. Oftewel eerste soliste bij het Nationaal Ballet. En ze geeft nu les op de Ballet Academie in Amsterdam. Uh, ik was zeven jaar oud. Dat was maar één keer per week. Toen ik tien was, dan ben ik van Ottawa naar Toronto gegaan om echt in een balletschool uh, te zitten. Het was vijf uur uh, rijden weg van mijn ouders. En na een maand was ik totaal verliefd natuurlijk op ballet. Maar mijn moeder vond het zo vreselijk. Ze zei, je moet terugkomen. En ik zei, nou, te laat. <laughs> dus ja, ik, ik wist het dat. dat echt een van de beste manieren was om danseres te worden. Je gaat alleen maar ballet doen en natuurlijk gewoon naar school, maar dan de dagen waren heel lang. Ja, ik vond het prima. Ik, ik was uh, I was sold. Alles moet sterk en getraind worden, maar de spitsenwerk is heel belangrijk. Je bent nooit een klassiek Danseres, als je geen goede spietenwerk hebt. Ik was elf of twaalf. Het, heel spannend natuurlijk. Heel spannend. Uh, elke meisje, dat is... Ja, ook een droom. Dan voel je echt als een ballerina. Oh, als je jong bent, je denkt van, dat... spietenwerk. Maar dan na een paar lessen denk je van, oké, okay, ja, yeah, het it is hard werk. Het komt niet natuurlijk. Het is toch een beetje raar dat te denken... dat je gaat alles op je teen doen. Tenen. Ready, And, and the first Je moet dat foet gebruiken als een hand. Dat probeer je te doen. Je gaat op je spiet en je, je, je ziet het bijna niet. Het is allemaal zo suple. Everyone went to the tondu, you especially, ja? Yeah? And then not only do you go to your tondue, you're in a sickle foot, and then you've got crunched toes. <laughs> Omhoog en neer is één soepel beweging. Long, long, long, long. Dus dat voet dat je hebt zonder spieten is gewoon lang en gestrekt. En in principe blijft het gewoon zo. In je in spits. One more time. A little faster, yeah? Ready, and... Sommige meisjes hebben ontzettend lange tenen. En dat kan lastig zijn. En het is ook zo dat als je grootteen veel langer is... dan bijvoorbeeld die andere vier. Dat kan ook een beetje moeilijk zijn. Echt een... Goed voet is waar de tenen zijn uh, bijna gelijk in lengte. En niet te lang. Het is niet altijd alleen een blessure. Het kan ook een likdoorn zijn. Omdat ja, je, je hebt te veel warmte in de schoen hebt. En soms heb je je schoenen aan tien, tien uur per dag. Nou, ik had dus uh, likdoornen onder mijn nagel. Ik had iets van zes of zeven. En ik had ook een voorstelling... En ik kon bijna niet slapen van de pijn. En ik wou natuurlijk gewoon verder uh, repeteren. Als je een première hebt, dan moet je elke dag gewoon heel hard uh, repeteren. En huilen, ik dacht, wat ga ik doen? Gewoon in bed was het al pijnlijk. Dus ik ben naar de pedicure gegaan. En ze zei, ja, nou, ik moet gewoon daar onder de, de nagel uh, schoonmaken. Nou, dat oh, was zo so pijnlijk. Ik dacht, nou, kan niet. Ik zei, en heb ik een andere optie? En ze was niet zo leuk, die mevrouw. En ze zei, nou ja, je kan ook naar het ziekenhuis gaan. En, en dan gaan ze de hele nagel gewoon uh, wegtrekken. Nou, prima, dat ga ik doen. <laughs> dat heb ik gedaan. En het was, ik zag mijn voet, er was geen nagel meer. En ik dacht van, wow, wat een lelijke teen. Maar ik had zoveel minder pijn. Dat ik dacht, nou, prima. Ik had het ook bij die anderen gedaan als het uh, nodig was. Ah. Two in air. Lisa, Lisa. En nu zijn ze oké, okay, maar um, dat is al ja, bijna tien jaar geleden natuurlijk. Maar als je gaat naar het National Ballet en je kijkt naar de, de, de voeten van, van de dansers daar, mm, nee, ze zijn nooit mooi. Nee, ze zijn zoals, ik weet niet... mannen die gaan heel hard werken met hun handen. Je kan zien dat voeten die, die werken hard. Ja, en weet je, ik, ik doe nu soms uh, nagellak. Het kan. <laughs> nou, vroeger niet natuurlijk. Geen open sandalen, nooit. Nee, nee. Kijk je naar voeten? Ja, ja. Wel, ik heb nooit nagedacht, maar ik kijk wel naar voeten... Maar heel vaak is het niet om alleen te zien of ze mooi of niet mooi zijn. Um, maar soms zie je een voet die, die wel mooi is, omdat ze hebben een mooi uh, arts, vrees. En dat is natuurlijk heel belangrijk voor dansers. En heel veel mensen die hebben nooit, nooit gedanst. Je kan zien dat ze hebben een, ze, mooie voeten. En dan denk ik altijd: wat jammer. Ze hebben nooit gedanst. <laughs> Heb jij ook dansers in je praktijk die bij je komen? Met voetproblemen? Nee, ik heb geen dansers, nee. Het lijkt, lijkt me niet prettig voor voeten eigenlijk, om van een danser te zijn. Nee, als ik uh, dat verhaal net heb gehoord, dan is het heel pijnlijk, ja. Afzien. Ja, ja. Maar zet ons met sporters. Sporters heb ik uh, wel, mensen die hardlopen bijvoorbeeld. Die Pijnlijden. heb ik wel. In de praktijk ook, ja. We gaan nu weer tijd uh, vrijmaken voor Nick de Vries. Onze schrijver en muzikant die weer een mooi kort verhaal van ons heeft geschreven. Voetstappen. Wanneer je het bestaan cijfermatig opvat... is er altijd iets om blij van te worden. Jarenlang leefde ik vanuit die gedachte. Vijftien jaar, zes maanden en achttien dagen om precies te zijn. Toen stotte ik in. Ik zag mijn eigen cirkelgang en begreep dat ik iets moest doen. Ik zei stop. Maar de verleiding was te groot. Ik was verslaafd. Mijn geest schreeuwde om een getal. En ik voegde aan mijn cijfermatige leven nog weer 192 dagen toe. Goeie vrienden stelden later de geijkte vraag... waarom precies dat aantal? Ik schoot in de lach... Hoe blind kunnen mensen zijn? Het was het aantal voetstappen van ons huis... via de oude school... naar dat van mijn jeugdliefde Londeke Kranendonk. Dan heb ik nog een getal voor Nieke de Vries. 118. Want het is 118 jaar geleden dat Wilhelm Röntgen... de hem vernoemde Röntgenstralen heeft ontdekt... En opeens kon de mens dwars door zijn lijf heen kijken. Een waar wonder. Van de gevaren wist men toen nog niet zoveel. En het lichaamsdeel dat misschien nog het meeste te verduren kreeg... was de voet. Want vanaf de jaren twintig verschenen in Amerikaanse schoenenwinkels... de eerste röntgenkastjes waarmee je voeten uitgebreid kon doorlichten. De schoe Nu staat er nog maar eentje, gelukkig... in het Leder- en Schoenenmuseum in Waalwijk. Waar directeur Wim Blok... De weg wijst. Hier hebben we het schoenwinkeltje nagebouwd. Hier zit dat bijzondere ding. Het publiek mag normaal gesproken alleen hier van afstand kijken. Wij doen nou het kettinkje ervoor vandaan. Van de winkel. Van de winkel. En we gaan ter plekke kijken. En je ziet het er al op staan. De shoekoscoop letterlijk staat hier schoenenkijker een houten kast is het min of meer. En het is een röntgenapparaat. Het is hè? een röntgenapparaat. Hier zit een, een, een controlerlampje waar het dan opbrandt... ...links en rechts of de, de röntgenbuizen gestart zijn. Je kunt, moet op een verhogentje staan en dan ja. zit er een gat onderin... ...met, met, met een leren gordijntje. leren gordijntje. En daar steek je dus als kind je voeten als door. Als kind? Ja, de bedoeling is dat dit uh, toch specifiek voor kinderen in gebruik was. Dus die niet kunnen zeggen van het knelt of het, of het zit goed of het zit... Ja, dat goed? werd vaak uh, niet helemaal en, en, uh, en schoenen, bedoel, koop ze maar wat groter, dan past het zeker. En een kind had al van nee, dit is wel goed, het zit wel lekker. Dus je voetjes dan gaan we dus in dat gat. Het he, kind, hier, precies, he? het kind staat aan deze en, kant. En, zo het, de, en twee handvaten zitten er ook, dus je kind kon zich vasthouden. Kon dan zich vasthouden. Ja. Ja. En dan heb je zo allemaal brievenbussen erboven. Echt, net heb brievenbusjes. En dan kun je dus meekijken. De ja, kind stond dus, aan deze kant, kind, daarom zit hij wat lager. Oh ja, het uh, kind komt aan, aan, aan de voorkant. Die kijken. kan aan de voorkant meekijken. De verkoper staat neus aan neus eigenlijk met het apparaat, het kussen kind. tegenover het kind. Kan die kan er kijken. En als papa en mama meekwamen, konden die ook nog meekijken. Die stonden er links en rechts. Dus die kast, de toren daarvan stond tussen de vier mensen in. Dus iedereen kreeg de volle en laag. Iedereen kreeg de volle laag. De bedoeling is dan, als het kind daar stond, dat röntgenbuizen gestart werden en de voet dus met een enorme hoeveelheid straling werd doorgelicht. En je kon zien op de spijkerrand van de, van de schoentjes, die zit in de, in de schoen, dat heeft met de maakwijze ervan te maken. Daar zag je de botjes van de, in feite de kootjes van de tenen liggen. En je kon dus uitstekend beoordelen of er voldoende ruimte was, of die schoen paste. Waarschuwing staat op het bordje, ja. de schoenfluoroscoop mag slechts worden gebruikt voor het doorlichten van geschoeide voeten. Het meermalen doorlichten moet zoveel mogelijk worden vermeden omdat dit, dit gevaar oplevert. Nou, ja. Hoeveel van deze dingen hebben er gestaan in de scho uh, schoenenwinkels? In uh, heel veel schoenenwinkels, ja, als, als ik dat volg in de, in de vakbladen uit die periode, uh, dit is echt een, uh, een hype geweest. Uh, Wanneer? In de in jaren 50? Ja, de 50. Die hele uh, naoorlogse uh, uh, geboortegolf. Uh, die moet hier als acht- of tienjarig kind in hebben gestaan. Ze zijn verboden hè, op een gegeven moment. Ja, ze zijn letterlijk door uh, de Gezondheidsraad. die heeft op een gegeven moment gezegd: van nou, dit is te gek, dit zijn ongezonde hoeveelheid straling. stoppen ermee. Verboden. Ik heb de indruk dat die dingen massaal vernietigd zijn. Uit angst gewoon. Ja, waarschijnlijk is. uit angst. Ja. Uh, de straling die zit zo ongeveer op de hoogte van de geslachtsdelen. Ik ben bang dat er een hele generatie zou zijn weggevaagd... als dit uh, was door, uh, doorgevoerd. Maar de methode hè, om uit te vinden of een schoen past of niet... is nooit geëvenaard natuurlijk. Nee, was op zich wel slim. Perfect natuurlijk. Overigens zou het in deze periode natuurlijk niet meer werken. Want nu worden uh, de schoenen in elkaar... Uh, althans de, de bovenkant van de schoen wordt met lijm aan het onderwerp gezet. Dus je hebt die metalen delen niet oh, meer. Dus je ziet de je zou het niet meer kunnen zien. Je ziet niet meer de afstand tussen Precies. de bot en het metaal. Juist. Maar oh, doet hij het nog? Het apparaat doet het nog. Ik heb hem een, uh, een jaar of 15 geleden heb ik hem uh, geprobeerd. Toen heb ik een haspel met 25 meter stroomdraad uh, ertussen gezet. en 25 meter verderop de stekker erin gedaan. En vanwege die controlelampen kan je dus zien dat alles nog werkt. Nou, dit is de laatste suikoscoop zo'n beetje dan die, in Nederland. Die in Nederland uh, staat, die uh, publiek bezichtigd kan worden. Uh, maar let wel bezichtig, want hij staat achter een touwtje, achter een ketting in uh, het Museum in Waalwijk. Maar, maar kijk uit, het stickertje hangt er, wel, uh, hangt er wel naast. Ja, klopt, maar het stopcontact is te, te, verder weg, <lacht> dus dat gaat niet lukken. Geen gemis voor je praktijk lijkt me, de suikoscoop. Nee. jongen. Hey, we hebben het vooral over de menselijke voet gehad. Uh, je hebt natuurlijk bergen die een voet hebben. Je hebt dan de voet van de oude Wester, de rentevoet, maar verder eigenlijk zijn het altijd pootjes. Maar als je nou als darwinist afvraagt, waar is de voet begonnen? Waar in de evolutie kan je aanwijzen? Ja, kijk, daar is die weer het eerste voetje. Nou, het allereerste voetenwerk, dat zie je al bij de slijmschimmels. En dat zijn klompjes, eencellige, op het grensvlak tussen dier en plant. En bioloog Stan Marey gaat, gaat ons daarvan alles over vertellen. Ja, ze zijn heel erg klein. Het zijn eencellige wezentjes. En daar moet je toch een, een goede microscoop meenemen... om ze te kunnen zien rondlopen. Met blote oog zijn ze echt veel te klein. Maar er is best wel wat discussie over, want... De, de schimmelkundigen vinden het altijd een schimmel en de, de dierkundigen vinden het een diertje. En dat komt vooral omdat het eh, eenzellige wezentje wandelt normaal gesproken in zijn eentje rond. En dat doet het door, doordat het een soort kleine voetjes kan uitstolpen, waar, Waarmee je het kleine bewegen kan maken en een ander stukje kan het terugtrekken. En zo wandelt het heel langzaam tussen de blaadjes... Eh, en dan uh, ja, met z'n uh, miljoen van die kleine wezentjes in, het, uh, of, ja, in één bos, weet ik. Er moeten enorme aantallen zijn wat in een gewoon bos zitten. Ik, ik neem aan, eenzillige, die, die kunnen zich meestal splitsen, hè? zo werkt het toch? Ja, dat klopt. Het, uh, het, is namelijk, het wandelt niet alleen rond, maar het uh, eet het eet bacteriën. En bacteriën zijn nog veel kleiner. Dus uh, als ze genoeg uh, gegeten hebben, dan worden ze langzaam groter. En dan splitsen ze zich in tweeën. En de ene helft loopt de ene kant op. En de andere helft loopt de andere kant op. En dan gaan ze allebei vrolijk door met, uh, met gaas. Dat wordt dus op een paar een groot probleem. Als amoebe wandel je niet zo ver. En als het eten in zo'n gebied echt helemaal op is. Dan kan je heel hard proberen te lopen. Maar dat kan je echt vergeten. Een ander blad is natuurlijk van hier naar Tokio. Natuurlijk. Ja, precies. En dan breekt de honger uit. En dan opeens gaan die amoebe die de hele tijd zo in hun eentje... zonder zich te bemoeien met de anderen rondliepen over op heel ander gedrag, want dan opeens lopen, we, lopen ze met z'n honderdduizenden op elkaar af. De cellen die als allereerste honger beginnen te krijgen, die gooien een stofje naar buiten. En de buur uh, die meet dat stofje. Die gooit datzelfde stofje ook weer naar buiten. En verder wandelt hij in de richting waar hij dat stofje meet. En de buurman van de buurman gaat, die, die vakt ook weer het stofje op... en die loopt ook weer naar die, in diezelfde richting. En de buurman van die buurman ook. Om met z'n allen naar katoe gelopen te zijn... dan ben je zo'n acht uur mee bezig. Maar er is natuurlijk een ruimteprobleem. Want hoe meer er in het centrum aankomen... hoe minder plek is om er allemaal uh, te zijn. En wat ze dan doen is elkaar omhoog stouwen. Dus er ontstaat langzaam een, een torentje. Een, een, uh... Ja, het lijkt nog meestal op een meen hier of zo. Een... Zo'n zo mini, zo'n oude steen. Ja, ja. precies. Ja. Zo'n soort uh, vorm heeft dit. Dat is wel de, een 1 uh, centimeter, 1,5 centimeter groot ongeveer. Dus dat, dat kan je ook met het blote oog zien. Is die, niet zo groot. Die, die staat er rechtop, rechtop op het blad. Of hangt onder het blad. Of ergens tussenin. Ja, dus ergens tussen de, de bladeren staat dat er ergens. Het verhaal is dan ook nog niet afgelopen. Want dan valt deze vorm die valt om. En uh, als het omgevallen is... dan ziet het eruit eigenlijk nogal het meeste als een minuscuul naaktslakje. En dit minuscule slakje van zo'n 1 uh, centimeter... dat blijkt weg te kunnen gaan wandelen. Met z'n allen tezamen weten ze een stuk sneller voor te komen... dan, uh, dan dat ze als, als minuscuul klein ameubitje in een eentje konden rondlopen. Elke keer gaat er een signaaltje van het puntje naar de staart van, van het slakje. En elke keer weer gaan overal waar dat signaaltje aankomt... gaan die ameubes een klein beetje naar voren lopen. Maar er is geen enkele ameube die de baas is. Je kan het slakje door midden hakken. Dan loopt het voorste stuk vrolijk door... En na een tijdje begint het achterste stuk ook weer... Uh, oh ja, moet even een andere kant, die, die moet je hergroeperen. Ja, hergroeperen en dan uh, lopen ze ook gewoon weer verder. Er is niet iets als de manager die het allemaal regelt. En ze willen, waar willen ze dan toe? Nou, ze willen graag uh, naar het licht uh, toe wandelen... En het, het gaat dus om, om afstanden van uh, bijvoorbeeld vijf centimeter of zo. Niet, niet veel meer. Het is echt wandelen totdat je een mooi plekje open plekje hebt. En verder uh, lopen ze niet. Dus dit duurt, dit duurt uren waarschijnlijk, dat wandelen toch? Ja, het uh, duurt zo'n zo acht uur. Maar voor, de, voor, de, voor, voor, voor, een, voor een ameubel op zichzelf is dat natuurlijk van hier naar de maan. Ja, dat is een heel erg groot eind. Ja, het is echt een sneltrein, hebben ze gebouwd met z'n ja, dit is een hele, hele slimme manier om met z'n allen echt een eind af te kunnen leggen. En dan de zon. Nou, de zon, en dat betekent als de zon er is... en wat het dan doet, is zich weer opnieuw oprichten. Die menheer. Er wordt het ja, weer een menheer. het wordt weer men hier. Ja. En dan gebeurt er iets geks dan gaan de voorste cellen beginnen dan een steeltje te maken. Van, de, van, van het... Ja, dus de kop begint, bakje, ja. begint een steeltje te maken. En alle andere cellen blijven nog steeds vrolijk achter de rest aanlopen. Want dat deden ze al de hele tijd. Dus die gaan vrolijk langs het steeltje omhoog lopen. Tot er uiteindelijk een lang steeltje is gekomen... met daarbovenop een bolletje. En die cellen die daarboven in dat bolletje zitten... Die veranderen zichzelf vervolgens in sporen. En sporen, dat zijn hele harde kleine celletjes. Die kunnen dan meegenomen door de wind. en dan misschien wel uh, een kilometer verderop uh, weer ergens terechtkomen. Oh, dat is er opeens een, een ruimtevaart. Dat is opeens van hier naar Mars. Ja, dat is in... absoluut van hier naar Mars. Want dus, terwijl je kan zeggen van nou. Dat lopen gaat inderdaad een stuk sneller vergeleken met een ameuben, Maar wat we hier nu krijgen... dat zou één ameuben nooit van zijn leven kunnen voor elkaar krijgen. Nu kan je echt over enorme afstanden je verplaatsen. En dus ook op een plek komen waar misschien het helemaal stikt van de bacteriën. En waar, waar het één grote feest is voor een, uh, voor een slijmschimmel amoebe. En die, uh, die dan vervolgens weer verandert van zijn sporen in een ameuben En daar weer begint te gazen... En zich weer door midden deelt. En de nakomelingetjes na een tijdje ook weer doormidden delen. Totdat ze daar ook weer met z'n zovele zijn. Dat het eten weer opraakt. En dan begint het verhaal weer opnieuw. De wonderlijke democratie van Ameubus. Met al die voetjes. Helmi, hartstikke bedankt. Uh, je hebt een website. Tijdvoorjevoeten.nl Luisteraars, ook bedankt. En uh, wees eens extra aardig voor je voeten deze week. Oh, ik heb nog 25 seconden. Wat heerlijk. Hé, hey, wat kunnen mensen bij jou doen als ze met jou komen? Ja, ze kunnen bij mij stilstaan uh, bij hun uh, voeten. En dan uh, kunnen ze zelf hun tijd bepalen voor hun voeten. Voetreflex, voetreflexologie of pedicure. Tijdvoorvoeten.nl. Ja. Dank je wel, hè. Dank je wel. Dag. Wat een begin heeft, kent zeker ook een eind. Zo ook Studio It's gedaan. Maar begin oktober vlammen we weer. Gelijk de Vogel Phoenix. Met Minkema. Inshallah. Met voeten, papi, papi. Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door. Simon de Jong, lid sinds 1990. Ik ben pro-VPRO, omdat ze zo'n fijne gids hebben.